Liang zegt dat hij veel tijd en geld steekt... in het moderniseren van het leger en het ontwikkelen van wapens. Maar er gaat volgens hem geen dreiging van uit. bezoek van Gates gaat vooraf... aan het bezoek van de Chinese president Hu Jintao aan de VS. Volgende week komt Hu naar Amerika. Dat wordt gezien als de belangrijkste Chinees-Amerikaanse top in 30 jaar. In Geleen is vannacht een auto ontploft. Raakte niemand gewond, wel sneuvelde ruiten van huizen in de buurt. De explosie was rond drie uur vannacht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 Het weer, het is droog en helder, in het oosten vriest het nog licht. Vanmiddag is het redelijk zonnig, met temperatuur uiteenloopt van 6 graden aan zee tot 3 graden in het oosten. Vannacht en morgenochtend volgt vanuit het westen regen. Nou, WB een verkeersinformatie. In het hele land zijn de lokale wegen nog plaatselijk glad door bevriezing. Er staan er nog 54 files, 225 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Eindhoven... voor knooppunt Rijn 10 kilometer en bij Bokstol 9. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt Nieuwe Meer 9 kilometer. Vanuit Den Haag naar Utrecht op de A12 bij knooppunt Rijn 10. Ook 10 kilometer op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij knooppunt Plein. Op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij Nieuwegein 11 kilometer... En vanuit Almere naar Utrecht, tussen Eemnes en Utrecht Noord, 11 kilometer. Dan nog een bericht van de spoorwegen, want de hele ochtend rijden er al geen treinen tussen Sittard en Beek-Elslo. Dat heeft te maken met een aanrijding. Er rijden wel bussen, maar de vertraging is meer dan een uur.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 en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vier minuten over negen. In Limburg vechten ze tegen het water. Nou, in het Australische Toowoomba... heeft een ware vloedgolf over het land geraast. Die hoort straks onze correspondent. Eerst naar de schutter van toetsen. Nog niemand weet wat de 22-jarige man heeft bezield om zaterdag in het Amerikaanse toezem een congreslid en zes aanwezigen neer te schieten. De verdachte werd direct na de aanslag gearresteerd. Correspondent Ron Linker in Washington over wat er in de formele aanklacht staat. Daar staan in moord met voorbedachte raden en poging tot moord, onder meer in de aanklacht. De aanklagers hebben ook laten zien dat die 22-jarige verdachte um, de schietpartij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 Ron Linker, onze correspondent in de Verenigde Staten vanuit Washington. En ik beloofde u wel even dat we naar Australië zouden gaan. Dat doen we nu. Het land staat al weken onder water. Het hoogste punt in de staat Queensland werd vorige week bereikt. Maar de ellende is nog niet voorbij. De stad Toowoomba, ook in de staat Queensland, is vanochtend getroffen door een vloedgolf. En daarbij is tenminste één persoon om het leven gekomen. Correspondent Robert Portier. Robert, waar kwam die vloedgolf zo ineens vandaan? heeft de afgelopen dagen ontzettend hard geregen. In de afgelopen 36 uur is 160 mm gevallen aan neerslag in Toeboomba. Nou, vergelijk dat dus met Limburg waar 49 mm is gevallen. Tot nu toe in januari. Uh, en je begrijpt dat het water ergens heen moet. De grond is uh, verzadigd van alle neerslag die uh, de afgelopen maand al is gevallen. Dus het heeft zich uh, verzameld, is gewoon gaan stromen. En dat leidde ertoe dat uh, dat stadje getroffen werd door die vloedgolf. Twee meter hoog ging het dwars door de Hoofdstraat heen. En alles en iedereen die op dat moment in die hoofdstraat aanwezig was, die werd meegesleurd. En daar gingen auto's tegen bomen aan, soms zaten de mensen er nog in. Mensen werden meegesleurd, heel veel mensen moesten veilig heen komen zoeken in winkels of bovenop auto's. En ja, toen het een keer voorbij was, ja, er was een scène uit een actiefilm eigenlijk... Alles over elkaar heen lag, alles kapot was. Uh, af en toe uh, hoorde je nog een, een auto neer in de verte. En was er dus iemand overleden? Ja, het is nog niet zo heel lang geleden gebeurd. Zou het kunnen dat er meer slachtoffers zijn gevallen? Nou, op dit moment is, uh, zijn de reddingsacties eigenlijk nog in volle gang. Uh, wij zien op het nieuws mensen die zich uh, aan bomen vastklampen om maar niet te worden meegezogen door die rivier, die dan met een helikopter moeten worden gered. Uh, er zijn uh, in ieder geval een aantal mensen vermist, vijf vermist op dit moment. Uh, dus het is, uh, ja, het is zeker niet gezegd dat het blijft bij één dode. Uh, in ieder geval is het wel ja, een, uh, een voorbeeld van uh, dat de vloed nog lang niet voorbij is. Heel veel mensen dachten natuurlijk dat toen het hoogste punt één keer bereikt was, dat het allemaal beter ging worden. Nou, dat is vast ook zo. Maar dat het nog lang niet voorbij is, dat blijkt hier wel uit. Het klinkt ook, als ik jouw verhaal zo hoor Robert, alsof ze het in Toemba niet hebben zien aankomen. Nou ja... Iedereen weet dat de weersverwachtingen niet goed zijn en dat er regen valt. Maar wat kun je er tegen doen? Hmm. En uh, heel veel mensen bereiden zich voor op het langzaam stijgen van het water. Waar we nu tegen aanlopen is dat de grond zo verzadigd is dat dat niks meer kan opnemen. En dat het water vrij gaat lopen over de bodem en naar het laagste punt gaat. En dat komt van meerdere kanten tegelijkertijd. En daardoor kan het water heel snel stijgen. Flashflowing noemen ze dat hier in het, in het Australisch of in het Engels. En uh, dat is ook het, uh, het grootste gevaar op dit moment, onder andere voor steden zoals Brisbane, hè, wat een, een miljoenenstad is, waar op dit moment uh, ja, zandzakken worden uitgedeeld voor de laaggelegen gelegen gebieden. Simpelweg omdat men denkt dat als het water die kant op loopt, dat ook die gebieden onderloopt. We gaan het afwachten, ook wat de voorspellingen van de komende dagen zullen zijn. Robert Portier, vanuit Australië over de stad Touboumba... die dus te maken heeft gekregen met een vloedgolf. Eendode is daar tot nu toe geconstateerd. Tien minuten over negen geweest. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Hij heet Anish Giri, is 16 jaar... en de verwachting is dat hij hoge ogen gaat gooien... volgende week bij het Tata-schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Zijn vader is Nepalees, zijn moeder Russisch en hij is een reiswijk. Giri geldt als toptalent... Volgende week doet hij voor het eerst mee in de A-groep. gistermiddag gaf hij een demonstratie simultaan schaken... samen met schakenkenner Hans Beum, verslaggever Rachna Niemeyer was erbij en keek toe. Zomaar een zondagmiddag in Ede. Het feestje van Frank Bunk, zo mag je dat toch zeggen, de kunsthandelaar. En ik hou even hals bij het bord van Bobby Fischer. Welkom in het Bobby Vier-huis staat op het affiche. Het heet normaal notaris Fischerhuis.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 Ja, die kan je een heel veel leren. Ik gooi er even een naam in. Magnus Carlson. Uh, ja, ook jong. Als je deze mannen nou naast elkaar legt, hoeveel beter is Carlson dan? Nou, dat, dat is dus juist niet zo. Want dan moet je de leeftijd pakken. Ik denk dat Anis nu verder is dan Carlson op zijn zestiende. Carlson is nu twintig. Kijk, Carlson is welis, weliswaar in een wereldtop.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 Top, talent, top schaaktalent, dat speelde gisteren een demonstratie simultaan schaken. Daar maakte hij ook grote indruk. Hij speelde 33 partijen, won er 31 en kwam twee keer tot remise. Niet slecht. Uh, nu twitterkoning Ryan Babel. Die zal na gisteren misschien toch iets minder fanatiek twitteren. Wat er aan de hand is, dat hoort u zo dadelijk. Is naar Sean Bakker bij de AWB. Wordt het dan nu wat rustiger, Sean? Het ja, begint er nu wat op te lijken. Kijk. Ja, nog wel 170 kilometer, maar dat is toch alweer een 100 kilometer minder dan een eh, kwartier 20 minuten geleden. Nog wel veel vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij knopend Rijn, 8 kilometer. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij knopend Zaandam, ook daar 8 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10, rijdt het langzaam tussen Volendam en Diemen, ook daar over 8 kilometer. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, bij Knoop het Rijn, nog 10 kilometer. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht, bij Utrecht Noord 11 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht, bij Leusden Zuid nog 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Militaire spanningen tussen de Verenigde Staten en China liepen de laatste jaren hoog op. Maar de beide landen lijken nu weer bereid om wat vriendelijker met elkaar om te gaan. Robert Gates, Amerikaanse minister van Defensie, is naar Peking gereisd voor hoog militair overleg. En dat is voor het eerst in een jaar. Correspondent Wouter Zwart vertelt waarom het overleg tussen China en de Verenigde Staten zo lang heeft stilgelegen. Ja, het is eigenlijk allemaal terug te voeren op één woord... en dat woord is argwaan. Uh, echt argwaan tussen de, de, de oude vertrouwde militaire supermacht Amerika... en ja, wat ze nou noemen, hè, zeg maar de, de nieuwe sterke jongen die in de straten is komen wonen. China, die toch steeds meer zijn kracht uh, begint te doen gelden. Uh, begin vorig jaar is het een beetje ontploft tussen deze twee landen... toen Amerika een hele grote miljardendeal voor wapens uh, uh, sloot met Taiwan. Nou, daar was Peking heel boos over. Die vonden dat Amerika in hun achtertuin bezig was. Ja, en op, op zijn zijn is, beurt is Amerika uh, op dit moment juist weer heel erg bezorgd over de toenemende slagkracht van het Chinese leger. Want dat leger dat ondergaat momenteel een, een indrukwekkende modernisering, kunnen we wel zeggen. En uh, ja, minister Gates heeft zelf ook al toege, uh, toegegeven dat uh, deze modernisering ervoor kan zorgen dat het echt een serieuze concurrentie wordt voor de Amerikanen. Hmm, ja, daar zijn de Amerikanen natuurlijk wat bevreesd voor. Hoe, hoe groot is die militaire ja. slagkracht van de Chinezen nu? Wat weet je daarover, Wouter? Nou ja, kijk, wat je voorop moet stellen... is dat Amerika uh, de allergrootste en sterkste is. En dat voorlopig ook wel zo zal blijven. Als je, zeg maar, alle defensiebudgetten bekijkt... dan is het defensiebudget van Amerikanen net zo groot... als dat van de hele rest van de wereld bij elkaar. Dus dan zie je wel het verschil. Maar waar het om gaat, is dat China echt heel snel nadert ten eerste. Ten tweede zijn de Chinezen nogal geheimzinnig... over de ontwikkelingen die ze nu doen. Dus het is allemaal onduidelijk. En drie, wat men dan wel openbaar maakt hier in China dat kan inderdaad concurreren met het Amerikaanse leger. Zo duiken de afgelopen dagen allerlei foto's... en nu ook een video op van een Chinees stelfvliegtuig. Dat zijn van die gevechtsvliegtuigen die onzichtbaar zijn voor de radar. Amerika was natuurlijk het enige land dat die vliegtuigen heeft. Ze wisten dat de Chinezen daarmee bezig waren... maar nu ineens zijn ze toch wel verbaasd dat ze al zo ver zijn. Verder bouwen de Chinezen aan een vliegdekschip. En, dat is ook belangrijk, ze zouden als enige land ter wereld de Chinezen... nu beschikken over raketten die vliegdekschepen kunnen vernietigen. Dus ook die belangrijke Amerikaanse vliegdekschepen die overal op de wereld rondvaren. Ja, zal de defensie Amerikaanse defensieminister Gates daarover praten of is ja. het eigenlijk niet zo belangrijk en is het belangrijkste gewoon dat hij er is en dat hij komt praten? Nou, daar, daar heb je een heel goed punt. Natuurlijk zullen deze punten besproken worden... maar het gaat er inderdaad ook om dat die er is. Hè? Het gaat om de communicatie, dat die nu weer hersteld wordt. Uh, zeg maar, gebrek aan communicatie is toch altijd een van de belangrijkste oorzaken... van ja, mogelijke militaire conflicten. Openheid en eerlijkheid, dat is waar zeg maar, de Amerikanen en de Chinezen... nu weer moeten naar gaan, uh, gaan zoeken. Uh, beide landen die beseffen zich heel goed dat hun samenwerking... als twee machtige landen heel belangrijk is... voor allerlei andere conflictpunten op de wereld... Iran bijvoorbeeld, hè, waar China en Amerika toch een beetje tegenover elkaar staan. En natuurlijk de kwestie Noord-Korea. De Amerikanen vragen zich af, hou, hoe lang houdt China dat regime in Noord-Korea nog de hand boven het hoofd? Aan de andere kant, uh, de Chinezen zijn ook bezorgd. Want die vinden dat Amerika ook allerlei provocaties veroorzaakt. Zo bijvoorbeeld opzichtig de laatste weken militair te oefenen met dat andere land, Zuid-Korea. Nou, dat soort zaken moeten allemaal besproken worden. Correspondent Wouter Zwart over het bezoek van de Amerikaanse minister van Defensie Gates aan China. Een belangrijk bezoek, want volgende week bezoekt de Chinese premier Hu Jintao de Verenigde Staten. Tien minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan naar voetbal, of nou ja, een randverschijnsel. Liverpool verloor gisteren in het FA Cup toernooi met 1-0 bij Manchester United. En het was vervolgens een duel waar veel over is nagesproken. Met als aanleiding een penalty... Een rode kaart en een Twitterbericht van onze eigen Ryan Babel. En daarom is bij ons voetbalcommentator Arno Vermeulen. Arno, wat is er aan de hand? Nou ja, Babel was een beetje teleurgesteld in de arbitraatje van, uh, van Howard Webb. Daar kunnen wij ons iets bij voorstellen als Nederlanders. De man van de finale van het wereldkampioenschap. Trouwens wel onlangs lid in de orde van het Britse Rijk uitgeroepen... door de Britse koningin zelf. Hij heeft een onderscheiding gekregen. Hij is NBE in Engeland. Dus hij is nu allemaal heel belangrijk. Dag van Spanje. Daar had uh, Babel blijkbaar geen boodschap aan. Maar wat gebeurt er in die wedstrijd? Uh, al heel snel krijgt United een penalty. Berbatov gaat onderuit. Is absoluut geen penalty als je de beelden ziet. Een fout van Hoewel de assistent scheidsrechter er ook iets mee te maken heeft, maar oké, okay, dat moet hij zelf beslissen. Hij stuurt Gerard weg met rood, ook wel heel zwaar gestraft. Carrick van United stelt zich heel erg aan. Gerard, een beetje onhandig dat wel, maar binnen een half uur is het eigenlijk beslist. Tien man, en, en dus 1-0 achter. Nou, Babel uh, was daar wat uh, teleurgesteld over en twittert veel. Dat is namelijk de generatie Twitteraars, de, de jonge voetballers, en heeft dus een, een United shirt uh, getekend in plaats van het uh, shirt wat uh, Web aan heeft als scheidsrechter. Hij heeft even nu... lekker zitten Photoshop, Ja. ja. Dat, die dus is blijkbaar heel handig in. En dat heeft hij op de, op de site gezet. En uh, dat, ja, dat, dat heeft consequenties. Natuurlijk, dat mag je in Engeland niet doen. Ik kom in Engeland niet aan een scheidsrechter. Dus ik mag. Aannemen dat de FV hem wel een aardige geldboete zal geven. Hij heeft excuses aangeboden, dat wel. Uh, maar uh, het zal wel enige gevolgen hebben voor hem. Ik neem aan, niet vanuit Liverpool, maar wel vanuit de FV. Ja, nou ja, goed. Inderdaad. Hij heeft op Twitter geschreven. My apology if they, make, they take my posted pic seriously. Pick is dan een uh, foto. This is just an emotional reaction after losing an important game. Ja, zo is het natuurlijk ook. Nee, nou ja, dat is ook wel zo. En het is natuurlijk heel laagdrempelig twitteren. Hè? Zeker als je er handig in bent zoals hij. En hij heeft wel een verleden op het gebied van, van Twitter. Dus dan, dan uit je dat snel op die manier. Maar in Engeland zal men dit absoluut niet accepteren. Liverpool, ik weet niet wat de club gaat doen... want laten we ook niet vergeten dat er bij Liverpool niet zo heel goed opstaat. Dat heeft meer te maken met zijn sportieve prestaties. Dit seizoen één doelpunt gemaakt in negen wedstrijden. En hij is een van de duurste krachten van dit team dat het al zo moeilijk heeft. In zijn vierde jaar nu alles bij elkaar twaalf goals gemaakt voor de Reds... wat ook wel heel erg weinig is. Je zou ook kunnen zeggen, hij zit niet echt in de positie... dat hij dit soort dingen moet mm. gaan doen. Hij staat er zelf niet zo sterk op... Er is een nieuwe manager aangesteld natuurlijk afgelopen week, Kenny Dolglish. Het eerste wat er nu gebeurt is dat, uh, dat Babol zich via zijn Twitter onderscheidt. Je zou zeggen, schiet er eens een paar in. Daar hebben ze wat meer aan bij Liverpool dan uh, wat hij nu doet, toch? Ja, maar goed, dat is, dat is vanuit zijn club. Maar jij geeft het al aan, de bond zal dat niet voorbij kunnen gaan. Want je impliceert tenslotte toch dat de man voor Manchester was, ja, de scheidsrechter. Dat zou kunnen als je het heel formeel uitlegt... dat hij, dus, uh, dat hij uh, bij wijze van spreken bewust namens uh, United het gedaan heeft. Dat zal niet het geval zijn. Maar ze zullen hem beschermen. Howard Webb is de nummer één in Engeland. Mm. Of het algemeen vinden ze daar een vrij goede scheidsrechter. Dat is hij natuurlijk helemaal niet. Dat is hij echt niet. Ik zag onlangs nog Mike Jones Arsenal tegen City arbitreren. En die deed het echt geweldig. Die is veel beter dan, uh, dan Webb. Maar hij heeft wel de naam. Hij is wel het uithangbord van de Engelse arbitrage. Dus zullen ze hem vanuit de, de bond beschermen? Kunnen ze dit niet over hun kant laten? te gaan ...en zal het in een geldboete eindigen. Misschien dat hij zelfs harder wordt aangepakt... ...en dat hij wedstrijd langs de kant moet blijven. Maar eerlijk gezegd denk ik eerder dat hij in zijn portemonnee geraakt wordt. En we weten dat hij een groot verdiener is bij Liverpool. Dus ach, dat zal hij uiteindelijk wel kunnen ophoesten. Maar alles bij elkaar zou je wel weer kunnen zeggen... ...het is een onhandigheidje van Babel. Hè. Een jaar geleden... Uh, liet hij via Twitter weten dat hij boos was op Benitez... toen nog de manager bij Liverpool. Hij vroeg eigenlijk uitleg via Twitter waarom hij niet speelde. Hij meldde ook dat hij die uitleg van zijn coach niet had gehad. Nou, daar was Liverpool toen natuurlijk boos over. En ook Benitez is hij ook al op zijn vingers getikt. En ook bij Oranje is hij zijdelings betrokken geweest toen... met Elia en Van Bromkos bij een hele kleine affaire op weg naar het WK. Wat toen trouwens Bet van Marwijk heel goed uitkwam. De bondscoach van Nederland, want die heeft toen meteen een heel twitterverbod voor alle spelers want van ja. zelf al in Komt de aanloop naar het WK ja. kunnen instellen. Dus die was er in één klap vanaf, want die dacht ook al van, ach, wat gaat me straks gebeuren met al dat Twitter zo tijdens een wereldkampioenschap voetbal? Dus dat kwam toen heel goed uit. Maar oké, okay, Babel was toen wel een van de drie die daar een beetje bij, eh, bij betrokken was. Ja, dat Twitter als je aan het werk bent. <lacht> Arno Vermeulen, hartelijk dank. Goed, nou. We gaan naar Mark-Robbie die is in Amersfoort. Daar wordt vandaag een manifestatie gehouden eh, over de jeugdzorg... maar ook door jeugdzorg, door Jeugdzorg Nederland. Zij vinden dat er geld bij moet, eh, anders gaat het de verkeerde kant op. En ja, het ging nou net weer een beetje beter met de jeugdzorg. De stoelen zijn inmiddels in de zaal geplaatst en het podium is opgebouwd. Het podium waar straks ook de band gaat spelen. En ik kan u zeggen dat ook de rookmachines functioneren... En zo zien wij uh, Jan Dirk Sprokkereef uh, tussen de rook staan. Ik ben vanmorgen met hem hier naartoe gereden. Jan Dirk Sprokkereef is directeur jeugdzorg in Friesland... en ook de vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland. Ziet u mij nog door de rook? Ja hoor, ja? Het, is, uh, ja, het is een echt podium hier. <laughs> Jullie gaan zo uh, repeteren en ik ga eens eventjes hier met wat mensen praten... die hier uh, vanochtend al uh, naartoe gekomen zijn. Succes! Ja, dankjewel. Ik loop even naar uh, Ton Molenaar. Hij is voorzitter van de BMJ, dat is de club uh, van werknemers in de jeugdzorg. We zijn de belangenvereniging voor alle medewerkers bij de bureaus Jeugdzorg in Nederland. Ja. En u bent zelf ook gezinsvolgd. Hm. Ik ben 32 jaar gezinsvolgd bij bureau Jeugdzorg Noord-Holland in ja. Haarlem. Goed, we hebben het de hele ochtend al over uh, de gezinsvoogden en de kinderen en de gezinnen die uh, door hen uh, begeleid worden. Ja. Uh, er wordt aan de bel getrokken hier vandaag in Amersfoort. Ja. Er moet geld bij wordt er gezegd omdat we anders die nieuwe methode die we hebben ingevoerd niet langer vol kunnen houden. Nou ja, geld bij. Ik zou willen zeggen, er moet nu eindelijk moet er een fatsoenlijke prijs betaald worden. Wat blijkt nu uit onderzoek van Deloitte, Cantasy dat wij eigenlijk al jarenlang te weinig geld krijgen. De tarief is te laag. Ja. Dus dat betekent simpelweg dat bureaus jeugdzorg komen niet uit met de centen. En dat betekent op de lange termijn dat de caseload dus het aantal kinderen per jeugdbeschermer, weer omhoog gaat. Ja. U bent gezinsvolgd. Hoeveel eh, gezinnen begeleidt u nu op het moment? Op dit moment 15. Ik heb 15 kinderen onder mijn hoede, waarvoor ik deels verantwoordelijk ben. Ja. Er zijn al regio's waar dat aantal per ja. gezinsvocht hoger is? Ja, dat klopt. Dat is al aan de gang. Ik, ik weet dat Utrecht bijvoorbeeld al uh, hoger is. En nou ja, als de overheid voet uh, bij stuk houdt en zegt van nou uh, sorry we gaan van die 8% die nodig is, die te laag is, hè, tarief, gaan we niet meer dan 1% erbij doen, ja, dan komen we dus gewoon vast in de problemen. En dat, dan wordt het landelijk. En dat betekent uh, dat op termijn de ondertoezichtstelling... de termijn van de ondertoezichtstelling gaat langer worden. En het aantal huishuisplaatsingen gaat naar boven. We hebben het over ondertoezichtstellingen. Dat gebeurt door een rechter. En dan komt u om de hoek kijken. Wat doet u eigenlijk zo de hele dag? Het betekent dat je vooral heel veel aan het bellen en aan het regelen bent. Uh, informatie opvragen van scholen, hè, want dat recht hebben wij. Uh, uiteraard uh, afspraken maken met de ouders voor huisbezoek. En de Delta-methode houdt dus juist met name in. Dat, dat is die nieuwe methode waarmee jullie nu werken? Waar we hebben al een paar jaar meewerken. overigens. Dat betekent vaker uh, met de gezinnen op de tafel, plan op tafel. Wat vindt u wat het probleem is? Wat vind ik wat het probleem is? Uh, wat is de bodem? Eh, waar mag u niet onder zakken? En uh, wat gaat u doen? Wat ga ik doen? Die methode werkt? Ja. Merkt u dat ook? Ja. Dat... Hoe merk je dat? Nou, Dat merken we heel eenvoudig. Dat, je, uh, dat de ondertussenstellingen eerder worden afgesloten. Uh, en het aantal uit neemt af. Dat is wat ik niet alleen persoonlijk merk. Maar dat hoor ik ook via mijn collega's. Wij horen inmiddels op de achtergrond de band van Jan Dierks Brokkereef uh, oefenen. Het is vandaag actiedag in Amersfoort. Wat verwachten jullie er eigenlijk van? Want uh, Den Haag zegt uh, er is geen geld hoor. Nou ja. Toch gaat het maar anders oplossen. Dat kan er eigenlijk wel zeggen, maar ze zullen toch met ons rekening mee moeten houden. Ik bedoel, de... Waar gaat het anders heen als er niet iets gebeurt? Nou ja, wat ik me eerder al aangaf, dat betekent dus dat de keeslood gaat omhoog. De uithuisplaatsingen gaan toenemen, de ondertoezichtstellingen gaan langer duren. Het kost de overheid uiteindelijk veel meer geld. Los nog even van het leed wat je aanricht bij de kinderen, ik bedoel, wat daar gaat het uiteindelijk om... Maar het kost de overheid gewoon domweg meer geld. En dan zeg ik, ja, het, het, we hebben het dus nogmaals niet over bezuinigd. We hebben het over dat de overheid gewoon de prijs die ervoor staat betaalt. Benieuwd of de boodschap uh, in Den Haag uh, overkomt. Uh, Ton Molenaar, hartelijk dank. We gaan even naar de band luisteren. Niet. Ik weet niet of ze een andere carrière moeten overwegen. Ik denk, blijf gewoon in de jeugdzorg. Komt even, kom, zingt de band in Amersfoort. Zo'n duizend mensen uit de jeugdzorg worden verwacht om te strijden voor eerlijke tarieven. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1 journaal. Morgenochtend en Lara en ik weer. Nu gaat de KRO verder op Radio 1. Goedemorgen Nederland, goedemorgen Sven Kokkelman. Dag Marcel, goedemorgen. Eén keer per jaar mag hij zijn mond open doen zonder meteen problemen te krijgen met de minister, de hoogste ambtenaar van Economische Zaken. En zometeen praat ik met hem, want hij vindt dat landen die in Europa hun financiën niet op orde hebben, het stemrecht moet worden ontnomen. Het hoge water, natuurlijk. Jullie hadden het er ook al over, iedereen heeft het erover. Ik praat straks met de Unie van Waterschappen. En die voorspellen dat we in de toekomst veel meer rekening moeten gaan houden met overstromingen en hamsterratten als drugshonden van de toekomst. We zien zo. ze straks op Schiphol. Dat en meer, zo meteen. In Goedemorgen Nederland, nu eerst het nieuws. Gezellig, met Wegens. Radio 1. Het NOS-journaal. De positie van Turks-Nederlandse jongeren in de samenleving... is zeer zorgwekkend, staat in een manifest van tien Turkse Nederlanders... vandaag in de Volkskrant. Steeds vaker hebben jongeren psychische problemen... en een deel van hen keert zich helemaal af van de Nederlandse samenleving... zo waarschuwen de schrijvers. In het noordoosten van Australië is opnieuw een dode gevallen door de aanhoudende overstromingen. In het stadje Toowoomba werd een vrouw door een vloedgolf meegesleurd. Sinds eind november zijn er in de staat Queensland al elf mensen omgekomen door de watersnood. China moderniseert het leger, maar dat is niet bedoeld om te dreigen. We investeren omdat we tientallen jaren achterlopen op de Verenigde Staten. Dat heeft de Chinese minister van Defensie Liang gezegd tegen zijn Amerikaanse collega Gates. Gates is in China op bezoek. En het winterweer heeft de Air France KLM vorige maand miljoenen gekost. De omzet daalt naar schatting met 70 miljoen euro. Door de sneeuw in december waren er minder passagiers. En vluchten vielen uit of mensen annuleerden hun reis. En ook kost het Air France KLM extra geld om gestrande reizigers op te vangen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. We hebben even Verkeersinformatie. In het hele land zijn de lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing... Dan staan er nog 29 files, 100 kilometer bij elkaar. Met de meeste vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Sloten, 6 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Bodegraven, 3 kilometer. De linkerrijstok is daar dicht. Op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Bij Nieuwegein, 6 kilometer. En vanuit Almere naar Utrecht. Bij Beeldhoven, 6 kilometer.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 Sven Kokkelman. Tot EU-landen het stemrecht als ze hun financiën niet op orde hebben... vindt de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken... groot schandaal rond atoomgeheimen in Zwitserland. Nederland moet rekening houden met meer overstromingen in de toekomst... zegt de Unie van Waterschappen en het ochtendtumeur van Henk Westbroek. Het is twee minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Den Helder. Waar we zo meteen te water gaan met de duik- en demonteergroep... met ingang van dit... ...nog beter voorbereid op de bedreigingen van onze Nederlandse havens. Reacties en vragen zijn tot die tijd. Welkom op goedemorgennederland.nl De Europese Unie moet sancties ja, kunnen opleggen oké. aan lidstaten... ...die te weinig doen om hun financiële zaken op orde te krijgen. In het uiterste geval moet hen zelfs het stemrecht... ...binnen de Europese Unie worden ontnomen... ...vindt secretaris-generaal Chris Buink ...van het ministerie van Economische Zaken. Meneer Buink, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Waarom vindt u dat? Uh, sterk Nederland heeft een sterk Europa nodig. Dus moeten we in deze moeilijke tijden onze zaken in Europa ook goed op orde hebben. En uh, wat die boetes betreft, als landen economisch en financieel aan de grond zitten... dan lijkt me een boete niet het, uh, het meest afstrikwekkende instrument. En uh, heb ik gesuggereerd dat je ook een andere stok achter de deur kunt zetten. Namelijk, uh, je doet even niet mee in besluitvorming als je je leven niet betert. Ja. U gaat daarmee wel een stap verder dan eurocommissaris van Economische Zaken Olly Rehn. Vorig jaar in september uh, doet hij niet genoeg. Uh, hij doet hij niet genoeg. Uh, ik vind dat uh, alleen financiële sancties uh, uiteindelijk niet genoeg uh, zullen blijken te zijn. Uh, dat is uh, waar, ik, uh, waar ik voor vrees. En ik vind dat we erover moeten denken hoe we Europa sterker kunnen maken op dit punt. Dus hij doet niet genoeg? Er is nu meer nodig, vind ik. Dan doet hij dus niet genoeg? Ja, dat doet hij niet genoeg. Uh, we <laughs> hebben het over vorig jaar uh, september en we leven nu in januari uh, 2011. De tijd ja. gaat door, meneer Konkerman. Ja, Maar goed, hij ja. gaat een stap verder dan u. Of uh, u gaat een stap verder dan ja. hij, laat ik, laat ik de zaken wel helemaal juist zeggen. Ja. Uh, dat betekent dus dat hij iets niet doet wat u wel wil? Nou, het gaat meneer Red, Het gaat ook om de lidstaten van de Unie en de commissie samen. Ja. Die, nu, die zijn nu aan zet ja. om, uh, om de zaken ook in Brussel op orde te krijgen. Het gaat niet alleen nu over wat er in Ierland aan de hand is en wat er in Griekenland aan de hand is... gaat er ook uh, om hoe serieus het Europese spel met elkaar spelen in Brussel. Vindt u dat het uh, spel serieus genoeg gespeeld wordt? Ik vind dat, het, dat we met elkaar uh, onder ogen moeten zien... dat het echt een groot belang is om dat spel serieuzer te spelen. Dus het is niet serieus nu op dit moment genoeg, naar uw zin? Uh, we moeten, uh, er wordt veel over Europa gesproken in termen van uh, een probleem. Europa is een enorme kans... Uh, ...als we het spel met elkaar serieus willen spelen. En dat ja. betekent soms ook een beetje over je eigen schaduw heen uh, stappen. Mm -hmm. Want als ik zeg, we gaan meekijken uh, in bepaalde gevallen hoe andere landen in Europa... ...die nu in de problemen zitten, hun uh, zaakjes op orde willen brengen... ...dan zeg ik daarmee ook dat mochten wij onverhoop in zo'n situatie terechtkomen... ...dat uh, de rest van Europa zich ook met ons gaat bemoeien. Ja. Is het zo dat uh, de problemen serieus genoeg worden genomen in Europa, vindt u? De, de, de, nou, als je kijkt wat voor uh, tijd de Europese ministers van Financiën en de commissie... en allerlei andere mensen erin steken, dan nemen ze het echt wel heel serieus. En dat is ook maar goed ook, want er staat veel op het spel. Maar goed, ze nemen klaarblijkelijk nog niet de maatregel die u voorstelt. Want die maatregel is namelijk nog niet voorgesteld in Brussel in de Raad van Ministers. Nee, die is nog niet voorgesteld. En daarom dacht ik, ik, uh, ik, ik gooi hem maar eens op. En hoe is erop gereageerd? Nou, het is... Een... Hoe is erop gereageerd? Het is een beschouwing van de secretaris-generaal van Economische Zaken... Land van ja. Innovatie in Nederland. Ja. Daarmee breng ik iets in in het debat in Nederland. Ik weet niet of daar in Berlijn en Parijs om naar gekeken is, hoor. Nou, kom zo onbelangrijk bent u nou toch ook weer niet? Nee, maar waar het om gaat, meneer Kokkelmans, is dat uh, ja, Europa is ontzettend belangrijk. Voor ons 2000 euro per jaar verdienen we met z'n allen aan Europa, aan die ja. interne markt, met ja. de euro. Ja. Dat moeten we vooral vasthouden. Het ja. probleem is natuurlijk dat veel landen in de financiële problemen zitten. Ook andere ja. grote landen worden inmiddels genoemd, zoals Frankrijk. En dan hebben we het nog niet eens gezien, uh, gehad over de pensioenen die eraan zitten te komen. De vergrijzingen, de kosten, uh, waarbij sommige zuider, zuidelijk gelegen um, landen in Europa die kosten niet kunnen betalen straks. Maakt u zich eigenlijk zorgen over de economische slagkracht van Europa en uh, de koers van de euro? Ik denk als we met elkaar uh, de goede maatregelen weten te nemen dan, uh, dan hebben we een uh, enorm potentieel in Europa uh, binnen Europa met de Europese interne markt, hebben we nog heel veel kunnen winnen. En ook de positie van Europa in de wereld. Ja. Dus als we serieus dat spel spelen, dan kunnen we nog een heel eind verder gaan met Europa. En daar hoort dan bij het stemrecht ontnemen als je je financiële huishouding niet op orde hebt? Dat is een, uh, een echte stok achter de deur. Want dat is natuurlijk pas de allerlaatste fase. Je gaat eerst met elkaar praten wat is er echt belangrijk ja. uh, om, uh, om aan te pakken. En uh, dat is een ander punt uh, van mijn betoog. Het gaat erbij niet alleen uh, over hoe onze begrotingen in elkaar zitten en hoe we financieel doen. Maar ook hoe het eigenlijk met de concurrentiekracht uh, en de veerkracht van onze economie gesteld is. Ja. Dus we moeten niet alleen naar financiële uh, zaken kijken, maar ook naar uh, van ja, doet onze economie het eigenlijk wel goed? Of het ja. nou in Portugal, in Griekenland, in Nederland of in Spanje is. Er ja, is één probleem he, bij uw voorstel. Dat zegt u eens. Het mag niet. Kijk, ja, nu mag het nog niet, nee. Volgens de verdragen niet. En als, u, als we in de gaten hebben ho hoe lang het überhaupt duurt... voordat er een, Uber, een Europees verdrag veranderd wordt... Uh, al dan niet vergezeld met referenda, dan, um, dan duurt het ook nog wel eventjes... voordat het zover is misschien, of niet? Ja, maar dat is geen reden om niet uh, na te denken... over hoe we de zaken in Europa nog beter zouden kunnen regelen... als we dat niet zouden doen. Dan waren we nooit gekomen waar we nu zijn. Wanneer zou het moeten ingaan, wat u betreft, dit idee... Ik denk dat we de komend, in het komend jaar moeten we daar een hele tijd mee zien te komen. Het komend jaar, 2011. Dit, wat nu belangrijk is, is dat we niet alleen kijken van hoe gaat het in de verschillende lidstaten... maar ook hoe gaan we om met besluitvorming samen in de Club in Europa. Daar is Herman van Rompuy en zijn mensen zijn ermee bezig samen met de Europese Raad. Staat dit jaar op de agenda heel belangrijk. Maar goed, nou is uh, Hongarije voorzitter het komende half jaar van Europa. en Dat is een land dat ook uh, financiële problemen zit of in ieder geval zwaar dreigt te komen. Hoe groot is nou de kans dat de voorzitter van de komende zes maanden uh, enthousiast met uw idee aan de haal gaat? Nou ja, uh, ik kijk vooral naar het werk van president Van Rompuyzen, mensen die uh, met de Europese Raad hiermee in de weer zijn in de komende tijd. Dus u uh, roept eigenlijk uh, Herman Van Rompuy op om uw idee over te nemen? Ik geef het als een idee mee in de discussie. Ja, maar goed, als u het zomaar op tafel legt... en maakt u verder niet uit wat er mee gaat gebeuren... dan kun je het net dus zo goed niet roepen, toch? Zo is het. Dus is het belangrijk hem, als het zou gebeuren. Dus u roept hem wel degelijk op? Ja, ik roep hem wel degelijk op. Ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, politici in Europa... hier serieus naar elkaar naar kijken. Dat is dus hetzelfde? Ja. Goed. Um... Is het ook niet zo tegelijkertijd dat wij nooit aan die euro hadden moeten beginnen... zonder een uh, fatsoenlijke economische regering op zijn minst in Europa? Nou, uh, de hele geschiedenis van de Europese integratie is, uh, gaat over een aantal decennia. Daar zijn we ontzettend uh, ver in gekomen. Het heeft weinig zin om terug te kijken. Ik kijk liever vooruit wat voor de komende tijd belangrijk is. En daar, maar goed, dan, dan, dan laat ik dan de vraag naar de, de toekomst uh, omschrijven, ja. zal ik maar zeggen. Is het dan uh, van het allergrootste belang dat uh, Europa een serieuze uh, um, uh, en, en uh, uh, zwaarwichtige economische regering krijgt? Ik denk dat we in, in Europa op economisch vlak meer met elkaar moeten doen dan minder. Ja. Dus het antwoord op de vraag is ja, een economische regering? Ja, met een gemeenschappelijk economisch bestuur op een aantal punten. En hoe je dan daarbinnen... Uh, in de alle lidstaten die je je eigen inkleuring geeft... daar is volop de ruimte voor als je zaken op orde houdt. Ja, maar het is wel nodig om... Als één van de lidstaten uh, de stabiliteit van het geheel in, uh, in het gevaar brengt... dan moeten we met elkaar serieus kunnen optreden. Goed, en anders dan loopt de economische slagkracht straks gevaar? Juist, ja. En dus ook de euro? Als ze de zaken niet goed doen, dan gaan de zaken ook niet zo goed. Goed. Ja. Meneer Buivink, secretaris-generaal van Economische Zaken. Althans, zo heette dat ministerie vroeger. Tegenwoordig is het een verzamelnaam. Economische Zaken, Landbouw en Innovatie sinds 2,5 maand. Juist. Bent u ook meer gaan verdienen eigenlijk? Vanwege nee, de niks, uitbreiding? Niks, nee, nee, meer nee. werk. Nee, meer werk. Meer werk, dat wel. <laughs> Voor hetzelfde bedrag. <laughs> Oké. Okay. Ik dank u wel. Dag. dag. Ranking de nieuws. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we hem de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. De eurocrisis van het afgelopen jaar staat ons nog grif in het geheugen. En het nieuwe jaar belooft ook veel euronieuws op te gaan leveren. Klimt de euro uit het dal of verdwijnt die simpelweg? In dat geval hebben we nog een partij. Guldens op voorraad is de vraag. Ton Lansdaal van de Nederlandse Bank heeft het antwoord. Ja, hebben we nog guldens op voorraad? Wij, wij hebben nog munten uh, op voorraad. Uh, maar de grootste bulk zeg maar, die wij binnen hebben gekregen... die is uh, verschredderd, uh, ver vervormd. Dus met die muntjes, daar kunnen we niks meer mee. We hebben nog een kleine partij, uh, niet-vervormde muntjes. En die gebruik ik uh, in mijn bezoekerscentrum hier... om dat aan het publiek te geven uh, in de vorm van sleutelhangers. Dus het is eigenlijk curiosa. Uh, voor wat betreft de, de bankbiljetten... Uh, daar hebben we eigenlijk niks meer van op voorraad. Uh, wat nog, we krijgen nog wel binnen, er komen nog steeds... Gulden biljetten hè, uit de gulden periode komen nog binnen. En dat mag ook. Dat kan tot, tot zelfs tot 2032. Ja, komen die biljetten binnen. Dus als u zegt, hebben wij nog biljetten? Ja. Wat terugkomt uit de circulatie. En dat zal voorlopig. Uh, die stroom zal nog wel uh, aanblijven. Maar het, het is minimaal wat we nog hebben. Aldus stond Lansdaal van de Nederlandse Bank met SCA, heeft u ook een vraag bij het nieuws? mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland.kO.nl voor uw minuut ranking de nieuws. Terug nu naar Den Helder. Spionage, spionage als middel tegen terreur. Marcel Dekker. Ja, en ik sta nu naast een duiker die geheel spontaan in het water gaat springen. Gaat u gang maar. Met een navelstreng aan zijn pak. 1, 2. Dat klinkt zo. Ja, we beginnen met een oefening. Een, een, manier, een duikfors meneer... Die onderdeel vormt van de duik- en demonteergroep... die vanaf 1 januari nog beter uitgerust uh, onze havens... en alles wat daarin ligt moet gaan beschermen. Uh, Bart Visser, uh, commandant van die DDG. Beschermen tegen wat dan? Tegen... Uh... Exclusieve onderwater. Kijk, maar het gaat er eigenlijk niet zozeer om wat dan de dreiging op dit moment is. Daarvoor is de Nederlandse coördinator van terreurbestrijding. Maar het gaat erom dat hotspots, zoals de Nederlandse zeehavens... die zijn belang voor BV Nederland. Dat die gewoon kunnen blijven draaien. Ook al zou er een verhoogde terreurdreiging zijn. Daar ja. gaat het om. Ja. want uh, we kunnen nou niet bepaald zeggen van er zijn een heleboel voorbeelden waar wij iets van kunnen leren als het gaat om terreurdreiging in havens. Nou, in de wereldwijd uh, wel. Kijk u maar op internet. Dan zijn er heel veel voorbeelden van. Maar in de westerse landen, uh, westerse landen gelukkig niet. Niet. En dat komt natuurlijk ook dat wij daar ook op voorbereid zijn... dat er goed inlichtingenwerk wordt worden gedaan. Ja, maar geeft u eens een paar voorbeelden wereldwijd van terreuraanvallen op havens? Nou, Tamieltijgers die zijn daarin het meest uh, actief. Om, uh, met met, met legio-voorbeelden. In Jemen ken ik ook uh, voorbeelden. En dan wordt er gewoon gebruik gemaakt uh, om van het waterkolom... Uh, onver, onverwacht een aanval te kunnen doen uh, op, op schepen of op hotspots in, in havens. Ja. Met hem trouwens, want... Uh... Ik zie hem nergens meer. Oh ja, daar. Ik zie hem nog wel wat belletjes in het water. Uh, hij is deel, die manier van uh, twee teams. bestaan uit 32 mensen die die havens gaan uh, beschermen. Uh, wat heeft u nou allemaal in uw arsenaal om dat werk goed te gaan doen in die havens? Ontzettend veel. Uh, en ik zou graag willen beginnen met het antwoord om aan te geven... dat de duikende materiegroep, uh, daar zitten in totaal 160 uh, marine duikers... met allerlei specialismes. En toen waren ze kennelijk. Beter, maar ook voor het zoeken onder naar exclusieve voor wat dan ook. En uh, daarvoor uh, is de duikende metteergroep geoptimaliseerd. Om daarvoor vanaf 1 januari 2011 met state-of-the-art materiaal... Uh, de veiligheid onderwater in zeehavens te kunnen bieden. Ja, ik moet ondertussen even mijn excuses aanbieden voor de slechte verbinding. Maar we zitten hier tussen de marineschepen die allemaal gebruik maken... Van uh, signaaltjes die wij ook gaan gebruiken. Uh, om, om eens even één ding uh, te noemen. Uh, nou hebben we het over duikkerkikvorsmannen. Maar ik zie daar ook een uh, nogal ongelukkige manier in een pak zitten. Wie is dat en wat doet hij? Dat is een marineduiker van de exclusieve Opruimingsdienst uh, Defensie. En zo'n havenbewakingsteam. Die hebben alle specialiteiten bij elkaar. En daar horen dus ook een aantal marineduikers bij. Die werkzaam zijn van de exclusieve Opruimingsdienst Defensie. Zodat er, als er iets daadwerkelijk wordt aangetroffen boven water. Dat het ook inderdaad uh, geruimd uh, kan worden. Ja. Goed, hoe snel kunnen die teams in actie komen eigenlijk, als het echt moet, als de dreiging daar is? Eigenlijk acuut, want wat u hier ook ziet zijn die wagens van de effectieve opruimingsdienst en ook van de hulp en de duiktaken die wij ook uh, verzorgen. Maar we garanderen binnen 48 uur twee teams van elk 32 man. Die is dat snel? Eindhaven, dat is zonder meer. Uh... En daar was de verbinding weer verdwenen bij die man, ongelukkige man in dat pak, bij Marcel Dekker. Kijken of we ja. inmiddels tussen die marineschepen de verbinding weer kunnen herstellen. Ja, daar is hij weer, Marcel. Ja, ben ik er nog? Nou, dan ga ik een laatste vraag stellen, want de verbinding is niet al te best. Twee teams, 32 mensen, twee havens. Dan denk ik van ja, als ik terrorist ben, dan ga ik er vier aanvallen. Uh, maar... Wat doet u dan? Dan nou, staat u met uw mond vol tanden? Nee oh, helemaal niet. We hebben zoals ik zei, we hebben voldoende teams. Maar die twee teams die zijn gegarandeerd aanwezig. En het is natuurlijk een samenspel van allerlei hulpdiensten en politie en meerdere militaire eenheden om de verhoogde treurdreiging het kop te kunnen bieden. En daar zijn we goed op voorbereid en met name in de zeehavens wat van belang is voor BV Nederland. Nou, die DDG dus vanaf uh, 1 januari nog extra meer in actie in de Nederlandse havens. En we gaan nu die duiker denk ik maar het water uithalen. Want echt veel zin had hij er geloof ik niet in, hè? Hij had er ontzettend veel zin hè? om dat speciaal voor u te doen. Dankjewel. <laughs> Bijdrage van Marcel Dekker. Straks schandaal rond atoomgeheimen in Zwitserland. Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. En dan dan het. Ik wil graag wat meer informatie over all that wine and jazz. Nu, nu, nu, nu de ding? Uh, ja. Dan doe ik de muziek uit. Ja. En dan, uh, dus misschien, uh, en dan... Ja. ja, even de muziek uit. Ja. ja. En dan uh, pak ik even het persbericht erbij. Dan heb ik alle namen ook... Uh, Op een rijtje. Mocht ik uh, zo... Uh, ja. Ja, een ogenblik. Ja, is goed. Goed, ik ben er klaar voor. U bent er klaar voor, mooi. Ja, ik ben er klaar voor. Nou, want het is dus een unieke wijnproeverij die wijnen en jazz combineert. Nou, Op uh, 23 januari in het Bimhuis in Amsterdam is er een hele leuke wijnproeverij. Kom. Met Hansen Bokhoven. Oké, okay, hoe zit het? Geheugherstel bij verstandelijk gehandicapte fruitvliegen. Ja. Ik wist niet dat die überhaupt trouwens verstandelijk gehandicapt kunnen zijn. Uh, ja, dat kunnen ze. Ze lijken natuurlijk in geen enkel opzicht qua uiterlijk op de mens. Maar als je kijkt naar hun genetische samenstelling... dan zijn er toch wel heel veel overeenkomsten. En wat we daarbij doen, is, is genen... waarvan we weten dat die belangrijk zijn voor verstandelijke ontwikkeling bij de mens dat we diegenen bij het fruitvliegje uitschakelen. En als gevolg daarvan zullen ze een verstandelijke handicap ontwikkelen... Uh, die in principe uh, gelijkenis vertoont met de verstandelijke handicap... die we ook bij mensen zien. Aha, dus u bezorgt eigenlijk die fruitvliegjes een verstandelijke handicap? Ja. En dan gaat u aan de slag? Ja, dat geheugen, ja, dat, dat maken we eerst uh, ja, kapot, zeg maar, door een mutatie in een gen. Dat doen we door uh, de mutatie uh, aan te brengen gedurende de ontwikkeling van het vliegje of van de larven, ja. uh, we hebben inderdaad kunnen laten zien dat we uh, dat leerprobleem ook weer kunnen herstellen uh, door het, uh, een, een nieuwe kopie van het aanvankelijk uitgeschakelde gen op latere leeftijd, dus in het volwassen vliegje, weer in te brengen. En dan zien we dat een aanvankelijk leerprobleem ook weer hersteld kan worden in het, vo in het volwassen vliegje. Briljant? Ja. Een nieuw wapen in de strijd tegen de gladheid. De gladheidscoördinator. Dat is een, uh, een persoon, man of vrouw, want we komen ze allebei tegen... die uh, bij gemeente, provincie of bij Rijkswaterstaat... Uh, verantwoordelijk is voor de coördinatie van alle processen... die bij de gladheidsbestrijding uh, komen kijken. Juist. De afgelopen periodes, winters kunnen we zeggen, is gebleken... dat het toch wel bijzonder moeilijk is om uh, het steeds complexer wordende verkeer... In relatie tot godheidsbestrijding tot een goed einde te brengen. Juist. Nou, daar hebben wij uh, de handschoen opgepakt. Wanneer was dat nou, die wijnproeverij en die jazz? Het is 23 januari in het Bimhuis en het is van 2 tot 5 uur middags. Brenger van het Goede Nieuws was Carl-Johan de Zwart. En deze is.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 Super! far.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 Van het is 7 minuten voor 10. We gaan naar Zwitserland waar een onderzoeksrechter wil dat het Openbaar Ministerie twee broers en hun vader gaat vervolgen. Wegens het illegaal leveren van atoomgeheimen aan buitenlandse mogendheden. En dat terwijl de regering van Zwitserland juist alle documenten in deze zaak heeft proberen te vernietigen. Erik Willemsen, onze correspondent voor de Alpenlanden. Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Waarom heeft die Zwitserse regering al die documenten proberen te vernietigen? Nou ja, het is uh, um, waarschijnlijk de bedoeling geweest om informatie te verdoezelen. In 2007 heeft de regering de opdracht gegeven om alle documenten in het hele dossier te vernietigen. Officieel werd als reden gegeven dat de staatsveiligheid van Zwitserland in het geding zou kunnen komen als die documenten ooit aan de openbaarheid zouden komen. Ja, zolang je de precieze inhoud van die documenten niet kent is het natuurlijk ook gis naar de ware reden. Ja. Maar het wekt in elk geval de indruk dat de Zwitserse autoriteiten wel iets te verbergen hebben in deze zaak. En dus betrokken en ik... zouden kunnen zijn in deze zaak, want anders dan heb je niks te verbergen toch? Of vergis ik me? Precies. En dat is nu ook precies het probleem eigenlijk, omdat in eh, begin 2009 toch enkele documenten die ja, toch vernietigd hadden moeten zijn, die zijn alsnog opgedoken. Ja. En daarmee is de hele zaak ook weer in de rollen gekomen. Dus het onderzoeksrechter die heeft via de strafrechtbank afgedwongen dat hij die documenten nu alsnog... Mag inzien. Ja. Hij heeft een jaar lang bestudeerd en heeft onlangs aan het Openbaar Ministerie euh, ja, toch de eis voorgelegd dat zij euh, alsnog vervolging moeten gaan instellen. Goed, even de zaak in een notendop, want de betrokkenheid van de Zwitserse regering, althans de mogelijke betrokkenheid, die hebben we er nu bij betrokken, maar dan nog even die twee broers en hun vader, want wat is nou de kern van de zaak? Ja, precies. Nou, het gaat hier om de, de, de, de mogelijke betrokkenheid van de familie Tenner bij de kernwapenprogramma's van Libië en Pakistan. De tinners hebben een technisch ingenieursbureau in Senwald... en ook in het kanton St. Gallen. Ja. En Oerstinner, dat is een van de beide broers... die wordt ervan verdacht dat hij technologie heeft geleverd... aan Abdul Qadir Khan. Ja. En dat is een Pakistanse atoomgeleerde die we Nederland ook wel kennen. Ja, omdat die, die heeft ook, ook uit het oosten van het land... het een en ander meegenomen aan kennis richting eh, Pakistan... en later ook verkocht aan Libië, althans zo gaan de verhalen. Precies. Die deden al langer, via dat bedrijf dat ze hebben, al langer zaken met Kaan. Maar we worden dus ook van geweten dat ze um, eigenlijk sinds 2001... ook gevoelige informatie hebben uitgewisseld met, uh, met de goede man. Ja. En uh, een indicatie daarvoor is ook dat uh, de broer Marco... het schuldig wordt van het witwassen van 12 miljoen Zwitserse franken... die daarmee verdiend zouden zijn. Juist. En nou zeggen die broers en die vader... hou ho, wacht even, dat deden wij niet alleen. Dat deden wij met medeweten en in opdracht van... De Amerikaanse CIA. Precies, en, en, en dat is eigenlijk waar de kwestie nu, uh, nu om gaat. Het is ook um, uh, algemeen erkend dat de CIA medeweten heeft gehad... van de hele transacties, die ook deels gestimuleerd heeft... juist om zicht te krijgen op de hele internationale keten... van bedrijven en landen die bij um, dergelijke transacties betrokken zijn. Maar de vraag is nu natuurlijk sinds wanneer... dat de familie Tinder uh, met de CIA heeft samengewerkt. Kijk, zij zeggen we hebben vanaf het begin... Uh, de contacten met de CIA. En hebben dit dus alleen gedaan om uh, uh, te kunnen voorkomen dat Gaddafi een kernbom uh, kon maken. Um, de vraag is natuurlijk hoe geloofwaardig dat voor weer is. Omdat. Um, nou. De. Um, het hebben natuurlijk het eigen, overwege, of het eigen eh, belang we zijn. wel eerder met Kaan eh, zaken gedaan. En ja, ja zijn, we zijn pas later met de CIA, eh, de, de CIA om te komen kijken. Ja, maar goed, wat zou het belang van de CIA kunnen zijn geweest in het hand, voor, bij, bij, bij hun betrokkenheid in de handel om, in atomenkennis, eh, zal ik maar zeggen. Want bedoel, die willen ze toch doorgaans voor, voor zichzelf houden en zo min mogelijk landen de beschikking laten krijgen over een kernbom. Ja, nou ik denk dat is, dat is de, het, het vermoeden waar ook hierover gespeculeerd wordt in de, in de Zwitserse pers. Dat is CIA natuurlijk door de tinnigste de hand boven het hoofd te houden uh, en, en geleidelijk in die keten van bedrijven en landen te infiltreren die, um, die het non-proliferatieverdrag overtreden hebben. Om meer zicht te krijgen en zeg maar in één keer een grote uh, klap te kunnen slaan. Dat is het zich ja. ook wel gelukt. Infiltratie dus. Precies, omdat mede ja. ook natuurlijk door de inzet van de tinners uh, in elk geval voorkomen is dat Gaddafi die kernbom kon maken. Heel kort nog even Erik, hoe gaat het nu verder? Want dat Openbaar Ministerie zit dus neem ik aan tussen twee vuur in. Ja, absoluut. Nou, dus het is natuurlijk duidelijk dat het onderzoeksrechter die heeft onlangs toch behoorlijk wat informatie in de publiciteit gegooid, Waarmee de druk om toch alsnog vervolging in te zetten wel heel groot wordt. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk duidelijk dat de Zwitserse overheid ja, niet op lang wachten. heeft probeert om de zaken in het doogpot te stoppen. Goed. Hoe dit afloopt, horen we later van je. Dankjewel. Vanuit de Alpenlanden, Erik Willemsen. Straks, dames en heren, Nederland moet rekening houden met meer overstromingen in de toekomst, zegt de Unie van Waterschappen. Straks in het vervolg van Goedemorgen Nederland na het nieuws van 10 uur. Blijf bij ons hier op 1.